En dan heb je dus twee mensen. Ik heb twee namen gekregen, maar het zijn er vast wel meer. Dat is Manas en Allegra. En, uh, die... Applausje voor hen, ja. Oké, okay, we gaan door. En we gaan door met een hele bijzondere gast. Een gast die hier kwam wonen. Nou, ze kwam hier niet wonen. Eerst ging ze optreden, dat was in 2011 of zo, nodigde ik haar uit, omdat ik haar wel geestig vond. En ik had toevallig het adres gekregen van iemand die boven of beneden haar woonde. En ik zei, god ken je haar toevallig? En ja, hij kende hem, onze computerdeskundige. Die wist, die, zei, hij hielp hun ook wel eens een keer, tenminste, dat hoorde ik. Hij zei van, ja, toen nog met Annie, Tosca en Annie. En dan moet ik wel even helpen met de computer. En toen zei ik op een gegeven moment, God, heb jij het adres? En hij zei, ja. En toen dacht ik, ik ga Tosca uitnodigen. Ik zei tegen Hans Plom, hoe vind je dat? Nou, hij vond het wel oké. Okay. En het was met vuur vuurgetoren. En hij zei, ja, dan hebben we altijd een programma in de salon... Het vuur getongen. En daar trad Tosca voor het eerst op in Ruijhoort. En ik moet je zeggen, ze had een leuk publiek getrokken. Er waren allemaal ontzettend leuke, mooie vrouwen, wel, vol met vrouwen. Er was geen één man bij. Ik weet niet waarom eigenlijk, want mannen moeten dat toch ook leuk vinden als Tosca optreedt. Nou, van. Ik, ze zaten allemaal voor spanning, ik ook. Want ik wist natuurlijk, ik ken haar niet persoonlijk. Maar Tosca is niet één van de minsten. Ik mag vooral niet serieus zijn van Tosca. Dus ik durf bijna niet te zeggen haar lange carrière. Van Theo en hoe heet hij nou weer? Thea, dat ben jij. En nou, af aan, noem maar op. Wat ze allemaal heeft gedaan, is behoorlijk veel in al de loop van de jaren. ze is ook gaan schrijven. Uh, klimmen, dat boekje heb ik, klimmen op kruis, naar Kruishoogte... een doldrieste uh, wandelavontuur... Uh, de Vergeetclub... de Penopauze Peloton... nou, dat is ook weer echt zo'n tekst van Tosca, vind ik dat... klimmen naar Kruishoogte... ze heeft eindeloos veel gewandeld eigenlijk... ze is ook naar India geweest... ik geloof dat ze daar ook weer uitgegooid zijn... ik weet niet waarom... Maar ze zijn, dat kan ze zelf vertellen als ze daar zin in heeft. Maar goed. Tosca. Dus ik zat daar die middag in de salon. Ik denk, nou, ik ben benieuwd. En ja, het was ontzettend leuk wat ze deed. Maar ze stopte na zeven minuten. Zes minuten. Dus ik, ik zeg, nu al. Ga je nu al stoppen, Tos? Want die mensen zitten, komen allemaal voor jou. En je gaat gelijk verdomme weer stoppen. En... Uh, nou, ze stopte gewoon. Ik was een beetje boos op haar, maar niet lang. Later dacht, kwam ze nog een keer. En toen dacht ik van, ik zei tegen Hans, hey, die moet toch wel een trofee houden, een trofee krijgen. Maar voor die tijd, als trofeehouder, trofeehouders mogen niet in het dorp wonen. Want iedereen vraagt aan mij, ja, waarom je bijvoorbeeld die of die niet? Of neem je Theo Klein niet? Of neem je nooit iemand uit ons dorp? Maar de policy is, het zijn altijd mensen die buiten het dorp wonen. Het zijn de ambassadeurs naar de buitenwereld toe. Ze hebben wel een gevoel met ruighoort, een feeling, of ze treden hier regelmatig op, maar absoluut niet wonen. Dus gelukkig woonden ze niet, dan konden we de trof trofeehouder trofee aan haar overhandigen. Inmiddels heeft ze die gehad. En toen wilde ze hier komen wonen in het atelier naast Hans Plomp. Dat was toen van Jennifer, een, een, een dame, een kunstenares die naar Zuid-Afrika is vertrokken. En konden zij hier komen uh, wonen, wonen, werken. Hè? Je wonen mag hier officieel nog steeds niet. Maar wel werken. En de kunstenaars werken ook altijd s'nachts. Dus er is eigenlijk niets aan de hand. Ja, ik uh, moest grappig zijn. Maar ik kan uh, grappig, ik kan, zo, ik kan Tosca nooit overtreffen in grappig zijn. Dat zul je zo wel horen. En daarom zeg ik, Tosca Nietering, kom maar naast, kom maar bij. Ja, ja. Leuk dat je weer hier bent. Oh ja, en ze is ook nog, geloof ik, dorpsdichter langs de wand geworden hier. Hè? Yvonne van, uh, van de Ja, Tosca. Kan je Ik Neem je mijn even mee? Ja, mag je hem oproken? Ja. Okay. Ja, eh. Uh, Ik wou eigenlijk uh, hele serieuze poëzie uh, gaan voordragen en dat ga ik ook doen. Het is namelijk zo uh, dat ik uh, zo, nou, hoe lang is het geleden? 25 jaar geleden was ik heel erg verliefd op een stewardess en. Uh, daar heb ik het volgende gedicht, wat ik nu zo meteen voor ga dragen... Euh, heb ik voorgeschreven. Uh, maar ik heb ook gemerkt dat het gedicht het heel goed doet op begrafenissen. Oh ja. Dan zeg ik er maar niet bij, het was niet voor de persoon in kwestie... Um, het was eigenlijk voor een stewardess. Nee. Nou. nou zo, zo, komt hij hoor. Daar komt hij. Oh man. Ik kan ik dit wel voorlezen? Zo kaarsrecht beent ze in het wit. Zo dromerig en licht raakt zij de tegels wel. Wordt zij gedragen... Alsof er in haar zachte jas een elf, een engel of een ander wapperend mirakel opgeborgen was. Zou met het net van prikkebeen het schepsel zonder paniek en ongescheurd te vangen zijn. Dan zocht ik laag voor laag. Diep in haar tere wezen en vroeg haar mij het sprookje uit te lezen. Ik heb dat heel langzaam gedaan, expres. Dat, dat, dat. Goed. Maar ik heb dus ook voor haar een uh, ander gedicht geschreven of bewerkt. Eigenlijk uh, een gedicht van Godfried Bowmans. Dat heb ik toen uh, voorgelezen, toen, toen ik maar vijf minuten op had. Want ik vind, je kan beter uh, hebben dat mensen denken van... hé, jammer, is het al afgelopen. Dan dat ze zeggen, is het nou nog niet klaar? Daar hou ik me altijd maar aan. oké okay. Ik zit mij voor het venster... oh daar God, Ik zit me voor het vensterglas... Danig te vervelen. Ik wou dat Loes haar poes hier was. Dan zou ik daarmee spelen. Oké. Okay, en voor de rest heb ik niks voorbereid. Ik denk neem dat boekje mee. En dan komt er wel iets. Maar wacht even. Ja. Wat? Wat? Ja. Yeah. Hmm. Mm. Uh. Oké, okay. nee, dat gaan we toch niet doen. Kut veen. het gaat over kuts. Uh, dit speelt zich af. Ik heb een tijdje, het was een prachtige tijd, heb ik voor het NRC reiscolumns mogen maken. En ik was toen met mijn toenmalige partner, waar wij in uh, Chili beland... Het Passagonië, En je hebt ook Chileens patagonië. Is prachtig met besneeuwde vulkanen en enorme binnenzeeën waarop gigantische cruiseschepen varen. En natuurlijk de beloofde pinguïns. Niet van hout met een rood dasje om, maar echt dat ze zelfstandig bewegen op die kleine waggelvoetjes zonder sleutel in de rug. Zo stel ik mij IJsland voor, zei Annie gisteren... toen we Ankoet binnenhobbelden met de bus. Ze is nog nooit in IJsland geweest, daarom. Een fjordachtige ansenering met een haventje... met vissersbootjes tegen de heuvels, kleine houten huisjes... opgetrokken uit een soort houten dakpannen als schubben. We zijn in kutschubbermerveen, vond Annie. En zij weet de dingen altijd raak te duiden. We moeten wel eens lachen als mensen schrijven... Oh, we zitten hier in Chili, wat stoer. Want het leven is hier zo gezapig. Mensen zijn allemaal zo lief en onbedorgen, net als het landschap. Dat wij ons wel eens schamen met onze plompe manieren... hoe we iedereen omverduwen. Als we in de bus stappen en zo. Ze zijn hier zelfs goed voor dieren. Hoewel ze kilometers speklappen barbecuen. Het kan niet op met de vleesconsumptie. Maar wel lief. Want alles is lief in, in Chili. Ze zijn zelfs lief voor tuinkabouters. Die hoeven niet zoals bij ons buiten te staan. Verkommeren in weer en wind in Chili. In Chili staat het tuinkabouter binnen op de vensterbank naar buiten te kijken. Hoe vind je dat? Kunnen wij nog, daar kunnen wij nog wat van leren. Ze hebben hier trouwens, ik weet helemaal niet wat ik aan het voorlezen ben, ze hebben hier trouwens bushalters midden op de snelweg. En dan moet je verder maar liften met de nationale backpackende jongelen Gelukkig werden we meteen in hun midden geaccepteerd omdat we uit Amsterdam komen. Ah, zeiden ze, coffee shops in Argentinië zeggen ze, ah, Maxima, yes, zeggen wij trots, rookbewegingen makend. alsof we thuis de hele dag liggen te hallucineren onder aan de trap. Dat willen zij ook wel, want Chili is zo gewoon en keurig in hun ogen. Ik vond het eerlijk gezegd ook wel een verademing toen ik gisternacht in de havenstad Puerto Montt tegen een dronken matroos aanbotste met aan elke arm een transseksuele hoer. Ho, oh. ben ik niet te verstaan. Oké, okay, transseksuele hoerd. Ja. Ik heb niks tegen transseksuele hoor, maar goed. Hoor, hoor, hoor. Uh, oh. uh, afgelopen week zijn we ook een paar dagen op het eiland Huapa geweest. waarin heemse Machu Picchu-Indianenbevolking nog op eenvoudige wijze leeft, stond er in, het, uh, in de reisgids. Al dus, de man van de bus ook. Oh, wij doen veel met de bus en inderdaad... paarden karren oude wijven en schorten. Intelt, je kent het wel. En geen hostel. Ik hoopte dat Annie die kleine klote tent onderin mijn tas vergeten was. En dat ze... de eerste, de beste boot... terug zou nemen naar de beschaving. Maar ze zei... we kunnen hier wel een paar dagjes kamperen. En je wil zo'n meid... toch ook niet teleurstellen. Er hing meteen... zo'n meisje om de tent. Dat alleen maar... tia, tia kon roepen. Ja. En... Uh, ze kon ook stukken plastic opblazen en stukken kauwgom en ze had een blauwe tong. Verder was het natuurlijk wonderschoon als je een beetje indaalt en alles is zo perfect. Er gebeuren nog altijd wel van het soort dingen dat er een zielige hond aankomt lopen die niet meer weg wil. Dat hadden wij dus in dit geval. Het waren er drie ze liepen ons de hele dag achterna en omdat ze zo mager waren en we geen vlees eten, bakten we eieren voor ze met brood. Nou, dat hebben we geweten. Ze sliepen namelijk bij ons in de tent, althans, daar waar ze lagen. liggen. En niet dat wij het zo fijn vonden, maar ze wilden er niet uit en eh, ze hebben Annie zelfs gebeten toen ze er probeerden even naar buiten te gaan eh, om te plassen. We hadden helemaal geen ruimte meer en konden niet slapen van hun gesneur. En toen gingen ze ook nog eens voor de enige nooduitgang scheten liggen laten van die gebakken eieren. Ja, ja, ja, gedoe nou, even een vrouwelijk verhaal. Ja. Tot slot, zeg ik maar. Tot slot, een leuk. Oh ja. oh, ja. Oh ja, die is leuk. We zitten in de provincie Utrecht. Kennen jullie die al? Hè? Bijna. Nou, eh, omdat ik eh, als kind van 15 eh, puber het volgende eh, Limerick heb geschreven. En daar moest ik aan denken toen we daar eh, in, de, in de buitenwijken van Utrecht eh, liepen. Er was eens een dame uit Utrecht. Die kanden het haar van haar kut recht. Toen kwam er een flow die sprak, zo, zo, zo, zo. Het was een heel werk, maar eindelijk zit het recht. Ja, even kijken hoor. Oh ja, Raad eens waar wij doorheen gestoken zijn. We hebben de geheimzinnige verborgen wereld achter dat enorme geluidswallen gebeuren op de A2, vlak bij Utrechtbogel. Nee, ken je dat stukje met al die geluidswallen? twee ja, ja, ja. Je weet niet wat je ziet. We zijn erachter achter geweest namelijk. Je weet niet wat je ziet. Daar wonen ook allemaal mensen. En het... Gaat mijn nou omstandigheden best goed met zet. Het leeft allemaal nog ook. Oh. Althans, het beweegt. Het schuift de gordijnen op en neer. En verplaatst zich in veilig, redelijk functionerende APK-voertuigen. Dat zou je toch al niet denken, hè? Althans, ik niet. Ik had eerder verwacht dat de helft op de stoeptegels... Ach, dood te gaan en te ontbinden. Maar ze houden goed vol uh, daar achter de geluidswallen. En ze weren zich kradig. Maar waar ik dan wel weer moeite mee heb op de wandelpaden. Ik vind dat het echt verboden moet worden. Het zijn al die mannen in de midlifecrisis. In die gekleurde stretchpakken op die... Dreesfietser. Levensgevaarlijk. Vooral in het weekend. En het is een zeer snel om zich heen grijpende plaag. Je hebt het nu hier ook uh, rondom dit dorp. Het is echt verschrikkelijk. Je hoort zo'n penopauze peloton niet aankomen. Ze duiken ineens op in een wolk van testosteron. En een rondspattend zweet. En proberen je altijd van achter om ver te rijden. Ik snap het wel. Want die vrouwen... Die vrouwen... Die vrouwen willen de mannen niet het hele weekend om zich heen hebben. Dan gaan ze de heg snoeien of andere dingen doen... Die rommel geven en lawaai maken ook nog. Kunnen jullie me verstaan? ja? Oh ja. En ze vertrouwen het ook niet... Als ze al te lang boven blijven op hun hobbykamer met hun laptopjes. Ga in gouden snel even fietsen in je gekleurde stretchbak. Dan trap je die opgekropte energie er wel uit. Ja, zeg ik dan mevrouw. Dat zal allemaal wel. Maar wij zitten ermee op de wandelpaden. Dank u wel. De volgende gast is Tim Coehorn, maar ik wil eigenlijk, ik ben zo bezig momenteel met Arnhem, en dat komt omdat uh, 7 november wordt de Johnnyprijs weer in Arnhem uitgereikt, en daarbij um, nou ja, wil ik eigenlijk iets over Arnhem vertellen, en ook omdat Jesse Laporte zo ziek was vandaag, de dat zich in des Gelderland, dat hij niet kon komen. En ik dacht, en het gaat allemaal mis. En toen heb ik maar iets bedacht. Zal ik zelf ook een kort verhaal van Johnny doen. Uh, maar nou, eerst wil ik even iets vertellen... wat ik zelf pas geleden heb meegemaakt. En er kwam een man op me af. Een man die heel blij keek. Zo van, ik moet je iets vertellen. En ik was heel erg benieuwd, wat ga je mij vertellen... Ja, zegt hij, ik ga binnenkort werken. Ik zeg, hoe bedoel je, ga je binnenkort werken? Ja, ik krijg mijn AOW en dan kan ik eindelijk gaan werken. En wat ga je dan doen? Ja, zegt hij, dan ga ik op de markt staan, ik heb websites en eindelijk kan ik geld gaan verdienen. Daar heb ik heel lang op moeten wachten, zei hij. En toen zei hij, weet je wat ik nou zo jammer vind? Dat mijn ouders het niet meer hebben meegemaakt. En toen zei ik, hoe oud zijn je ouders geworden? En hij zei, mijn moeder 93, mijn vader 94. Nou, toen zei ik, hebben ze lang genoeg gewacht. Maar dat is eigenlijk wat ik meemaakte. En daar tegenover vertel ik een verhaal. En dat heette automatische piloot van iemand die heel lang gewerkt heeft, gewoon zoals het vroeger ging... 40, 50 jaar bij hetzelfde bedrijf... en dan gewoon op zijn 65e was dat toen nog, met pensioen gaat. Het is een verhaal van Johnny, maar ik moet het gewoon even kwijt... want ik vind het zo mooi, vooral omdat ik net die man ontmoette... die pas gaat werken op zijn 68e tegenwoordig. Dat heet de automatische piloot... Hij had zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Ter gelegenheid daarvan gaf hij een knalfuif die tot in de kleine uurtjes voortduurde. De directeur was middags langs geweest. Na zijn toespraak overhandigde hij een envelop met inhoud. De kamers stonden vol met fraaie kleurige bloemen, de Duitse fabrikanten waarmee hij zaken deed, had hem voor een aanzienlijk bedrag drankbonnen ten geschenke gegeven. Zijn vrouw was bang dat hij door in de verleiding zou worden gebracht. Ze vertrouwde echter op zijn gezonde verstand. Hij kende immers de gevaren van het met pensioen gaan. Je hoorde zo vaak dat hun na hun 65ste verveling. Vooral dat was een bedreiging, maar hem zou dat niet overkomen. In de gang stonden gazellen, fiets klaar en door hem te worden bereden. Fijne tochtjes zou hij gaan maken door het natuur schoon in de omgeving van de stad. Er was zoveel te doen. Thuis, mevrouw, een handje helpen in de huishouding. Stofzuigen kon hij bijvoorbeeld als de beste. En het houtwerk van het balkon schreeuwde om een nieuw verfje. De klus zou hij met plezier in het voorjaar opknappen als het mooi weer werd. En daar stond de piano waarop Weldra hij harteloos kon gaan spelen. Er moest heel wat gebeuren voordat de verveling sprake zou zijn. Vermoeid van het feest, maar dolgelukkig was hij naar bed gegaan. Hij stak een wiebertje in zijn mond, daarop zuigend viel hij in een droomrijke slaap. Dromen die teruggingen naar de werkelijkheid van vijftig jaren, waarin hij zijn beste krachten had gegeven aan één en hetzelfde bedrijf. Zoals altijd werd hij om kwart voor zeven wakker door de ingebouwde wekker in zijn hoofd. Vijf minuten later rinkelde de echte wekker. Hij gooide slaapdronken de dekens van zich af. Hij ging op de rand van het bed zitten en trok zijn sokken aan. De vrouw sliep nog. Ja, dat kon wel. Het was laat geworden vannacht. Ze had zeker een slaappil genomen. Verwend als hij was, voelde hij niet voor zelf voor om thee te zetten. Hij stelde zich tevreden met een glas melk en twee boterhammen met kaas. Daarna een toiletje, een sigaretje en precies om tien over half acht verliet hij het huis... Hij deed zachtjes de deur open en dicht. Maar dat behoedzame klapje was al genoeg om zijn vrouw wakker te laten schrikken. Guts, waar is Joop? riep ze uit. Joop, Joop, waar ben je? Nooit tevoren was ze zo vlug in de kleren geweest. Ze rende de straat op hem achterna. Volkomen buiten adem was ze toen ze hem in het vizier kreeg. Op zijn dooie akkertje liep hij in de richting van zijn kantoor. Joop, riep ze met de overslaande stem. Joop, je hoeft niet meer te werken. Je hoeft niet meer naar kantoor. Verbaasd en niet begrijpend draaide hij zich om. Mooi verhaal. Maar, maar oké. Okay, maar nu komt Tim Lenders. En die heeft... Uh, Koehoorn, pardon. Ik ben even met Tim Lenders. Die komt ook uit Arnhem, eigenlijk. Die is hier vorig jaar nog geweest. Tim Koehoorn, die vervangt... Ja, Jesse. Maar daar ben ik dol blij mee. En hij, is, hij heeft een keer een kort biografietje geschreven... En dat moet ik eerlijk zeggen, dat gaat over pindakaas en allerlei onzin. Nou, allemaal dingen waar ik totaal niets van begreep. En dat is maar goed ook, want je moet hem gewoon horen zingen met zijn gitaar en zijn hele geestige songs. Ik ben heel blij dat hij Tim Koenhoorn nu gaat spelen en zingen voor u. Tim Koorn! Hallo. Ik ga deze heel even verschuiven. Zo. Hallo Ruighoort, met mij Tim Koehoorn inderdaad. Uh, ik kom wat liedjes voor jullie spelen. Ik kan planten haast herkennen met hun naam in het Latijn. Dat is een bellis perennis. Ik ben klaar om bloemis te zijn. Ik zeg ook vaker goeiemorgen, goedenavond, weer wat minder. Ik maak wat vaker foto's van mijn vrienden voor hun Tinder. Als je danspasta, weet je die in je mondhoek hebt.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 Ik eh, kom zoals de meeste van jullie waarschijnlijk nog wel eens op een familieverjaardag. En het leuke daaraan is dat je als een soort, ja, alsof je een soort non-profit organisatie bent die dan een jaarverslag heeft geschreven en daarvoor verantwoording moet afleggen. Zo ervaar ik die gesprekken meestal. En eh, daar heb ik dus een liedje over geschreven en dat liedje heet Nee Nee Sticker. Voldoe je aan de inkomenseis, heb je al een rijbewijs? Heb je een hypotheek, heb je een jubelton? Heb je zo'n bakkie voor je vogels hangen op je balkon? Weet je al of je kinderen wil en wanneer je ze wil en hoeveel je er wil? Welke, welke namen? Welke, welke namen? Nee, die vind ik niet zo leuk. Ik heb persoonlijk al mijn spreadsheet klaar. Ik heb mijn doelwit in het vizier. Ik ben een leider van het klassement. Maar ieder zijn eigen manier. Je wil je ongeadresseerde drukwerk kwijt. Dat lijkt me niet geoorloofd. Ik ga een nee, nee. Laat een tattoo op mijn voorhoofd Wanneer gaat eigenlijk je trein? Ik dacht dat dit gezelliger zou zijn Ik ga een nee nee sticker laten Tattoo weer'n op mijn hoofd ik zou er wel even naar kijken, ik zou het wel eventjes vragen, ik zou maar even voor de zekerheid, ik zou niet te veel gaan klagen. Hoe jong wil je blijven en hoe oud wil je worden? Heb je al een testament en heb je dat op orde? Heb je al een dwergenijn, heb je dubbel glas, heb je een dikke trui, een korte broek, heb jij een tussenjas? Wat is je brute waarde binnen deze maatschappij? Heb je even voor mij je wil je ongeadresseerde druk kwijt? Dat lijkt me niet geoorloofd. Ik ga een nee-nee sticker laten tatoeëren op mijn voorhoofd. Wanneer gaat eigenlijk je trein? Ik dacht dat dit gezelliger zou zijn. Ik ga een nee-nee sticker laten tatoeëren op mijn hoofd. Op mijn hoofd. Ik ga een nee nee sticker laten dat op mijn hoofd. Dankjewel. Zoals uh, Yvonne net uh, inderdaad aangaf, uh, ik kom uit regio Arnhem, specifiek uit Gelderland. Zijn hier mensen met een uh, verleden richting de Betuwe, toevallig? Als in Arnhem, ja, goed, Ja, zeker. Ja, helemaal goed. Um... Ja, dat is fantastisch nieuws. De Arnhemse meisjes. Blij dat we hier zijn. Um, ja, ik ben dus zelf afkomstig uit uh, Kesteren. Dat is een dorpje in de buurt van Tiel. Um, ik moet vaak aan mensen uitleggen waar dat ligt en wat dat voor een plek is... En daar heb ik dus maar een liedje over geschreven, want dat scheelt weer. Dit is Provincie. Heel heftig bluesakkoord. Ze zeggen, kom jij soms uit de provincie? Ik zeg, dat ligt eraan welke je bedoelt. Ze zeggen, kom nou, je begrijpt de implicatie. Ik zeg, laat me jou vertellen hoe een supermarkt hebben voelt. Ten eerste is hier keuzezat. Dat kan ik slechts beamen. Er is een rijk assortiment van maar liefst zeven achternamen. Een pakker, één kapper, één school, één spar. één apotheker met een huisarts en één bar. En één opmerkelijk hoge kerkdichtheid. Doe er je voordeel mee. Doe er je voordeel mee. Ze zeggen: kom jij soms uit de provincie?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 We gaan naar de markt Die met een K Niet met een Q We kunnen leren van elkaar We kunnen leren van elkaar Neem me mee uit eten Ik heb nooit chilees gehad We kunnen leren van elkaar We kunnen leren van elkaar Oh, dit is een wapenstilstand. Tussen vrienden Dan heb ik er nog uh, drie. En dat klinkt als heel veel, maar dat valt best mee. Want de twee die daarvoor zitten, zijn best wel kort. Het is mijn drieluik. Het gaat over drie iconische figuren uit de Nederlandse geschiedenis. En de eerste gaat dus tegelijkertijd over een hobby die eigenlijk elke Nederlandse vader zo'n tien jaar geleden tegelijkertijd heeft ontwikkeld. Uh, die duurt dus ook het kortst. De liedjes worden steeds langer. Niet schrikken. De eerste is heel kort. Um, ik ga hem inzetten. Nogmaals... Drie luik van Nederlandse iconische figuren. Vroom, vroom, max verstappen. Vroem vroom, max verstappen. Snelle man in een snelle auto. Kijk hem gaan. Ik mis mijn jeugd. Max verstappen. Dank jullie wel, dat was max verstappen. Uh, de tweede in deze reeks, uh, en een reeks is het. Is ja een Brabantse volksheld. Guus' mail is wel te verstaan. Hier is het ding. Hij heeft een liedje, dat heet Perspoor, kedek Denk'. voor Intimie. Um, en hij suggereert daarin dat het ritme um, s'nachts blijft doorgaan. Daarmee doelend op kedenken. Denk'. Alleen vind ik kedeng Denk' zelf nog wel een beetje uh, een, ja, een raar ritme... om dergelijke insinuaties mee te maken. Gewoon <lacht> niet echt heel erg, ja, flowend, zullen we maar zeggen... En toen vond ik dat ik daar een uh, klacht over moest schrijven. En dat heb ik gedaan. Dit liedje heet Guusmeeuwis. Guusmeeuwis, Guusmeeuwis, Guusmeeuwis. Guusmeeuwis, Guusmeeuwis, Guusmeeuwis. Ik ben niet van mening dat ik het denk ik denk. een heel begeerlijk ritme is voor s'nachts. Ik associeer dat doorgaans met vermoeide conducteurs en slappe koffie tijdens het gewacht. Het is ook weinig elegant en verre van gebiel Voor een soort van hit naar meer ontbeert het stabiel. Sorry voor de open brief, maar dat keden klinkt agressief En over dat oehoe houd ik maar wijzelijk mijn mond Het is opbouwende kritiek Het is gewoon iets wat mij opviel Dus bij het volgende project Kies maar een ander sound effect. Mijn leven is veranderd ik mij eens had bedacht dat mensen dankzij onze Guus ter wereld zijn gebracht. Marvin Gaye, Barry White, Bruce Meeuws. Dankjewel. Voor de allerlaatste neem ik het mee naar 2007. Een jaar waarin ik tien was. Maar um, <laughs> wat een jaar was het. Um, ik heb het gevoel dat er toen nog zeker op het internet een soort van ja, hang was naar een bepaald utopisch iets. Wat het dan was, is nooit echt um, tot wasdom gekomen. Maar er hing een soort optimisme in de lucht. En dat optimisme uh, manifesteerde zich vooral op één specifieke plek op het internet. En daar gaat dit laatste liedje over. <middels> Onlangs je foto's van je weekend met z'n tweeën Een livestream van je aanzet aan een vrouw En ik zag later weer een selfie in de skybox van de Ziggo Iets wat ik toch als marketing beschouw Zes vangen die negen Je naar Dubai Zijn voor mij net zo opwindend Als een portie Foyanghai Elk verhaal wordt opgestapeld Phoenix wijken worden fabels Doe nou je snaveltje toe Ik wil weer terug naar huis Wat ligt pas in mijn straatje Stuur mij een glitterplaatje Ik wil weer terug naar huis Zie wat waar is het heen gegaan met de wereld? Piep piep piep. Mensen gaven updates over klamme boterhammen zonder franje, wet en toch modern. De haag was authentiek, de chocola leek leven, zeg. Je kon het bijna proeven door het scherm. Jaren later is het enkel erger, iedereen doet ouds gemeen, We overdrijven overtreffen. en overtreffen, elke friet is een trofee. Ik was een brief en nu een wandelende tv. Alleen al dat concept van alles delen met een digitaal publiek. We adverteren onze levens en we doen geen kritiek, ik wil een simpele plek. Ik wil, ik wil, ik wil weer terug. No. Het ligt pas in mijn straatje, stuur mij een glitterplaatje Ik wil weer terug naar Rijf Wie wat waar, is het heen gaan met de wereld Ik kende iedereen, voor mijn gevoel, mijn vrienden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 Jan-Peter, bovenbenten, Jan-Peter, Jan-Peter. Dank wel. Bij die plek gaan we staan. Het lijkt me eigenlijk veel leuker dan boven op het podium te staan. Zeker voor mij met mijn knie. Die ik nog steeds heb. Uh, Oké okay, Diana, wat gaan we volgende maand doen? We gaan eerst even de mensen bedanken die hier vanmiddag aanwezig waren. Uh, en vooral natuurlijk de mensen die hebben opgetreden. Zelfs de vervangers waren grandioos. Even. Tim Koehoorn. Ja, die weet ik wel, die andere. Koen. Bug. Hoe heet die ook alweer? Koen. Bug. Koen de... wat? Bugters. Bugter. Bugter. Bugter. Bugter. Ja. Koen Bugter. Ja. Yeah. Oké. Okay. Bedankt. Er zijn toch allemaal mensen die zomaar zijn gekomen. zonder dat ze het uh, weken van tevoren wisten. Ze wisten het was allemaal gisteravond. Om één uur vanmiddag. En jij, hij, één Koen uur vanmiddag. Koen Buchter, één uur vanmiddag. Maar ze okay. Zijn vrouw en kinderen lopen nu ergens in de duinen te huilen. Waar blijft papa? Oh ja, heeft hij ze allemaal in steek gelaten dan? Ja, nee, heeft ze zijn gedropt. Oké, nou ja, oké, okay, als ze we weg maar terug vinden een huis. Ja. Weet je wel, Zouden het een hem zijn, weet ja. je wel. Ik begin mijn te praten vanavond. Ja, maar Ik weet er... niet hoe dat komt, dat komt nee. jouw team. En, en wie waren er dan nog meer? Ja, mag jij zeggen? Oh ja, Tosca Nittering. Ja, ja, ja. Nee, zij was geen invaller. Zij was geen invaller. Die stond heel erg aangekondigd, heel Want, prominent en die hier zelfs. Toosters. Oh, ze staat overal lopen. We staan er geloof ik voor. Oh nee, heeft het weggehaald, team. Nee, oh ja, dit doet we het er niet omgekeerd. toe. Maar en, en verder. Ja. Ja, Maria van Dalen, onze uh, voodoopriesteres dichteres ja, het is weg, hè? Ja, en of er uh, mensen zijn die met stoffen en blik willen helpen dit op te vegen. Ik ben nog een grote bezig. Oh, laat staan gewoon. Nee, want dat moet aan de natuur teruggegeven worden. Dat oh, vanavond doen. al? Dat ga ik zo meteen doen, met, okay. met de vrijwilligers die zich melden. <laughs> Oké, okay, dan nou, gaan we nog vergeten. Nou ja, de mensen van de bar natuurlijk. Ja, en maar gaan... en uh, uh, Allegra, dat heb je ja, net... dat heb ik al gezegd. Ja, nou en Gert-Jan Bogers van het geluid. Gert-Jan, en nou, hé, hey, niet te vergeten, DJ Meying. Sjoe. En, Sylvia. en de Sylvia van Radio Ruighoort. En die neemt alles op. Die heeft een fantastische archief langs mijn hand. Van alle woorden in Ruighoort. En dat zijn er al heel veel al. En ik hoop dat binnenkort dat er gewoon een cd of whatever van gemaakt wordt. Dat nou, wordt wel een hele dikke grote cd. Neem hebben vier cd's of vijf. Maakt ook niet uit. Ja, oké, okay. oké. Okay. <laughs> en, uh, en, en dan gaan we volgende maand, we, zijn altijd, we proberen altijd iets bijzonders samen te stellen... Nou, en dan had jij iets... Nou, dat hebben we helemaal aangevuld met. Vertel. Met wat? Oh ja. ja. Nou ja, er komt een... Ik weet al lang dat bijvoorbeeld Alfredo gaat de poster maken. En dan weet je wel, als hij dat gaat doen... Die zit hier toevallig vanmiddag bij. Dan wordt het psychedelisch. En, uh, nou ja, psychedelisch, psychedelisch. Ja, ja, dat weet ik niet hoor. <laughs> maar goed, het, het fly to Lowlands Paradise... Dat is een boek... Fly, die uh, gaat over de flight in uh, 67, 68. En hij heeft er een, een boek over geschreven. En dan hij komt hier dus, uh, wat was het ook alweer? 11, uh, 7 november, nee 12. 12. 12? 12? 12? 12 november. Nou ja, zon, de zondag, de tweede zondag de tweede van De tweede zondag november. van de maand. In ieder geval een, een, de tweede zondag van de maand. Hij komt de tweede zondag van de maand. Die en die wordt waarschijnlijk niet ziek, hopen we dan maar. Patrick uh, Bakkenes moet je zeggen. Dat is de komt nog Patrick Bakkenes, natuurlijk. Dat, die heeft het boek geschreven. En da daarvoor heeft hij de kantelaren van de Sixties geschreven. En hij komt met uh, een van de oprichters van de uh, Fly Toon. The uh, Paradise. Uh, Fly to Paradise. En hij heet Bunk Bessels. Be Bessels. Hij is natuurlijk... Ja, ik heb vast een foto gezien. Ik had hem vroeger al gezien toen hij nog heel jong was. Nu herken hij hem niet meer terug. Maar hij komt toch. En uh, nou ja, er komen ook nog twee dichters. We hebben twee dichters die ook een beetje passen bij die sfeer van de 60's. En dat, dat is zijn... Arjan Witte. Ja. Ook zeggen. Oh, Ik mag ook iets zeggen. Jaap Boots. Jaap Boots. Wel bekend... In, jij kent hem ook? Ja, ik ja, ken ja. hem ook. En uh, nou, voorlopig is dit het programma voor de volgende keer. Ik hoop dat jullie allemaal komen. En nu sluiten we het af. En bedankt voor iedereen. Tot de volgende keer. En dan gaan we de VV uitvegen. Dat doe ik niet, dat doe jij maar. We gaan die VV uitvegen. Ja, dat is prachtig. Je kan nog even kijken naar de grondtekening die is gemaakt voor uh, de overledenen. Eentje voor de heer van het kerkhof en uh, voor de hele aarde en de ander voor de, de overige geesten. En...